Een van de mooiste nummers, composities en teksten van niemand minder dan Christopher Cross. Je hoorde Ride Like the Wind aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want ik heb alle lekkere duntjes uh, die ik vandaag kon vinden bij elkaar gezocht en achter elkaar gezet. Dus... Volgens mij ga je genieten van alle lekkere dingen die we in de aanbieding hebben vanavond. Dus stay tuned. Uh, maar naast al die muziek hebben we ook nog uh, andere interessante dingen. Zo gaan we praten met uh, Pina Soskoen. Zij is uh, ja, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren van Rotterdam. Zij maakt zich zorgen over uh, ja, Floating Farm. En zij gaat er tegen demonstreren. En waarom dan wel? Dat hoor je straks hier in de show. Onze vaste columnist, Ham van Horst, gaat ook weer het hier vanavond. Want hij heeft het helemaal gehad met de Wieldrichtse Zeedijk. Althans, met mensen daar. Hij is het een beetje zat. En vandaar dus vandaag een hele pittige column. Dus blijf lekker luisteren. Het komt eraan rond half twaalf. En ontdek de verhalen achter de bunkers op Bunkerdag. Want ze liggen overal, hè, die bunkers. Uh, langs de hele kust, ook voor Holland, maar ook uh, aan de andere kant. Op onze Zuid-Hollandse eilanden, bij Delft, bij Den Haag en heel veel meer plaatsen. En ze houden een open dag. En wat kun je daar beleven? Nou, dat gaan we je allemaal uitleggen in deze mooie aflevering van De Late Avond. Taking a break from all your worries you should help a lot. The Coffee's dead, the morning's looking bright, and you shrink ran after Europe and didn't even ride, and your hospital. Is de late avond. Well try. De hippies onder ons, die houden van rosé, visnet aan het uh, plafond en bruin en oranje en geel. Jawel, voor hen natuurlijk het prachtige Catch the Wind van Donovan en voor Sophia Kruidhoff met Where Everybody Knows Your Name. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De Partij voor de Dieren demonstreert tegen de Floating Farm en daar ga ik over praten met Pina Korskoen en ze is uh, in de uitzending... Hallo. Goedemiddag, je bent voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam en de Floating Farm is ook in Rotterdam. Even voor onze duidelijkheid, wat is de Floating Farm precies? Ja, Floating Farm is eigenlijk een bio-industrie op het water. So, uh, niet meer en niet minder. So, uh, heel veel koeien op een klein stukje uh, betonnen floors uh, die uitgemolken wo moeten worden voor, so, yeah, voor melk aan, uh, aan mensen. Ja. ja, dat is totaal onnatuurlijk natuurlijk voor koeien op het water. Ja, en, de partij, en ja. de partij voor de Dieren wil daar wat tegen doen. Maar hij, staat, hij zit er al heel lang volgens mij, al een aantal jaren toch? Ja, dat klopt. Wij hebben nu volgens mij voor de vijfde keer uh, gaan we protesteren. Ja. Maar het gaat dus niet echt om dat ze weinig gras hebben, maar het gaat meer om de kalfjes die de moeder, van de moeder gescheiden worden dan. Ja, dat is het belangrijkste een ja. motief voor ons natuurlijk als uh, Dierrelate, de veroorzaker van ja. ja. Jullie ja. doen het al een aantal jaren. Heeft het ooit uh, enig succes gehad? Nou, ja, wij vinden van wel, omdat uh, ja, in de eerste instantie gaat het over bewustwording. Hè? Mm -hmm. ja, dus ja. Uh, wat kost het eigenlijk? Hè? Niet in geld, maar wat kost het? Uh, aan uh, maatschappelijke kosten, uh, maar ook aan leid, zo een bio industrie op het water Hoe gaat het protest ja. er dit jaar uitzien? Ja, dat is uh, altijd uh, hetzelfde, een beetje wat wij doen. Uh, wij lopen vanuit uh, station uh, Schiedam uh, naar mm -hmm. het floating Farm, yeah. uh, via de kern van uh, Schiedam. Uh, en dan uh, zeggen we, ja, uh, niet je moeder, niet je melk. Hè? Dus uh, <laughs> dat soort uh, slogans ja, ja, ja, uh, ja. lopen we mee. En uh, uh, ja, liefst willen we eigenlijk ook uh, ja, mensen uitnodigen om alternatieven te zoeken. Of nou melk is, of kokosmelk, of uh, sojamelk. Er zijn zoveel alternatieven dat ja, veel beter ja. voor onze consumptiebeziek zijn. Uh, dus we willen graag daarvoor aandacht uh, vestigen. Ja, ja, nou dat krijgt u in ieder geval als u demonstreert. En uh, mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom. Is het verlopen overigens? Nou, ja, vooral mee. We lopen heel langzaam. Okay. En het is wel gezellig. Ja, ja, ja. Een paar uh, kilometer. Uh, ja, want uh, Schiedam-Rotterdam zou je denken, mensen die dat niet precies weten. Dat is een heel eind lopen. Maar dat valt ja. dus wel mee. Dat valt hartstikke mee, omdat uh, ja, het is ook aan de rand van Rotterdam. Hè? Yeah, dus is, uh, yeah. ja, het is net Schiedam, dat weten we waarschijnlijk wel. Yeah. En het is een beetje industrieterrein, waar uh, yeah, ja, yeah. niet zoveel huizen zijn... Klopt. Uh, ja. Maar binnenkort wel en daarom uh, ja, zal waarschijnlijk uh, uh, ja, tot onze grote uh, uh, verheuging uh, de floating farm ook verdwijnen. Omdat daar oh. ook uh, huizen gepland zijn binnenkort. Ja binnenkort, dat duurt een tijdje hoor. Maar... Ik wou net zeggen, dat duurt nog wel een ja. paar jaar. U kan nog <laughs> wel even blijven demonstreren, denk ik, één keer per jaar. Ja, nee, nee, ja. zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Zaterdag 30 mei om 11 uur start u bij het Stationsplein in Schiedam Centrum, hè? Klopt, dus ja. ja. Klopt. En dan een mars naar Rotterdam en iedereen is welkom om aan te sluiten, begrijp ik. Iedereen is welkom om aan te sluiten ja. Ja. en met ja. ons mee te lopen. Ja. Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten, hebben jullie iets op de sociale media staan daarover? Ja, dat zeker op onze Instagram en op onze Facebook en onze website ook. daar hebben je meer informatie over ja, ja. en ook achtergrondinformatie over koelmelk, over gezondheid. Oké, okay, dat heb ik allemaal. Erbij, dus alles kunt u daar lezen. Dan weten ja. mensen waar tegen ze demonstreren. Precies. Ja. ja. Uh, hoe kunnen mensen dat vinden? Is het Partij voor de Dieren Schiedam? Uh, en Rotterdam, en allebei. Rotterdam. Ja, ja. Dus als je dat even intoetst, dan kom je er wel. Zeker, ja. komt zeker wel. Ja. 30 mei ja. dus, een demonstratie-protest tegen de drijvende koeienstal in de Merwehaven. Ja. Ik wens u daar veel succes bij. En als er veel mensen meelopen, wordt het ook nog een gezellige bijeenkomst. Maar dat zei u ook al. Ja, dat is altijd erg gezellig met ons. Ja. Pina Koskun, ik dank u wel voor het gesprek.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 Je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs Qu'elle était à vingt ans Fantastisch, toch? Deze muziek van de Beach Boys, hierbij bij de late avond. In My Room, uit 1963. En Michel Sardou met Uvie, au Vieux clair, natuurlijk. Um, zometeen, een pittige column van Han van de Horst. Han van de Horst legt ons uit waarom hij kotsmisselijk wordt van een bepaald soort mensen. Oei, pittig, het komt eraan. Na deze prachtige van Taylor Dane, Always love you Is de nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, hebt u wel eens gehoord van de Wildrechtse Zeedijk? Als u Dordrecht goed kent, waarschijnlijk wel... En anders niet. Het is een betrekkelijk smalle weg in de buurt van de wijk Sternburg. Dat Zeedijk is dan ook wel een beetje een wijdse naam. Maar dat laat zich verklaren door de geschiedenis. De Zeedijk is al aangelegd na de Sint Elisabethsvloed uit 1421. Die maakte van Dordrecht een eiland in een enorm gebied vol griende geulen en moerassen was een van de grootste rampen uit de vaderlandse geschiedenis, de Biesbos, is daarvan nog een overblijfsel. De Wildrechtse Zeedijk werd aangelegd om gebied terug te veroveren dat na de grote overstroming aanvankelijk aan de golven was prijsgegeven. Aan de ene kant zag je Weide en akkerland, aan de andere kant grinden. Langs de dijk verrezen in de 17e eeuw enkele boerderijen en woningjes voor landarbeiders. Dat is zo gebleven tot Dordrecht in de eerste helft van de vorige eeuw die Grienden bij wijze van werkgelegenheidsproject helemaal liet in Sinds Sindsdien is de Wildrechtse Zeedijk een smalle landweg met hier en daar die boerderijen van vroeger in Het oprukkende Dordrecht heeft de landelijkheid inmiddels op veel plekken aangetast. En nu dan gaat de Wildrechtse Zeedijk een nieuwe periode in haar tot nog toe roemrijke, geschiedenis tegemoet. En dat is geen fraaie, het wordt de kortste verbinding tussen een nog te opene asielzoekerscentrum voor meer dan 500 bewoners en het winkelcentrum van de wijk Sterburg. Althans, dat lag voor de hand, maar daar hebben de fijne omwonenden een stokje voor weten te steken. Ze vreesden overlast van passerende groepen asielzoekers en het was al zo druk op de Wildrechtse Zeedijk. Nu kwamen er ook nog allemaal vreemde snoeshanen bij. Daarom hebben de sterfburgers bij de gemeente bewerkstelligd dat er dwars over de Wildrechtse Zeedijk een hooghek wordt gebouwd. Dat houdt die verdraaide asielzoekers wel uit de buurt, zo is de gedachte. Allemaal voor hun eigen bestwil. Al dus de schijnheiler van Sterrenburg, want ze kunnen onderweg auto's tegenkomen en dat is gevaarlijk. Nee, laten ze maar lekker omlopen over de Rijkstraatweg. Inmiddels hebben de bewoners van deze Rijkstraatweg ook al protesten aangetekend. Die zien even min graag asielzoekers door een spionnetje, want zulke spiegels zullen de traditionele autochtonen van deze contraille nog wel aan de ramen hebben hangen. Dat hek komt er dus. Alleen de hulpdiensten kunnen het openen. Soms, lieve mensen, word ik zo kotsmisselijk van een bepaald soort mensen in dit land. Een hek laten bouwen om asielzoekers uit je buurt te houden. Met allerlei hypocriete argumenten. En dan vervolgens luidkeels klagen dat die mensen zich niet bij jouw normen en wensen aan te passen en dat ze mij niet integreren. Zou je dat zelf doen? U aanpassen en integreren als u voor de veiligheid achter een hek geplaatst werd. Bijvoorbeeld nadat u uw tweede woning hebt betrokken in Spanje en de taal maar niet leert. Het is allemaal zo stuitend, zo onbeschaafd. En hek bouwen, zodat een paar honderd mensen die niet allemaal jouw kleur hebben, een eind om moeten lopen om boodschappen te doen. Eigenlijk is dit net zoiets als de aanval die men in Loosdrecht op de noodopvang voor asielzoekers heeft ondernomen, maar dan veel geniepiger. Dat gemeentelijke hek zegt, je bent hier niet welkom, we zijn vunzig van je, blijf uit onze buurt. Er komt ook nog beplanting op en rond het hek om het geheel een vriendelijker aanzicht te geven. Als wij in dit land grimmig zijn, dan moet dit in ieder geval verborgen worden... Achter een glimlach. Oof, is dat hoe de vlag erbij hangt? De bewoners van Sterrenburg zullen hem wel omgekeerd uitsteken, net als de boeren van een paar jaar terug. Wildrechtse zeedijk, dijk der schande. Hier is een lied speciaal voor de Sterrenburgers: Shadow Days.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 Dit is De late avond van Alfred Blokhuizen.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 You should know my lead by me my...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 wat je Maar je mag Ik Gewijs. Het is lang geleden dat ze dit nummer maakte, maar het zou zomaar vandaag weer kunnen zijn geproduceerd. Hier hoorden ze met Ik mis jou. En John Mayer hoorde jij ervoor met Shadow Days in uh, opdracht, zou je kunnen zeggen van Han van der Horst. Hij vond het nummer passen bij zijn toch wel pittige kolom van vandaag. Over een paar minuten gaan we praten met Romy Fortuyn. Hij is projectleider van de Bunkerdag. Komt er ook weer aan. En dat is interessant hoor. Al die bunkers langs de kust en in weilanden. Misschien kun je het bezoeken. Het komt er snel aan. En we praten erover na deze van The Cars Drive. Nothing's wrong We gaan verborgen verhalen achter bunkers ontdekken en dat doe ik met Romy Fortuin en die is in de uitzending. Romy, welkom. Hallo, goeiedag. Je bent projectleider van de Bunkerdag. Ja, bunkers die liggen onder het zand waarschijnlijk, maar een Bunkerdag dat is nieuw volgens mij of is het al eerder gebeurd? Bunkerdag bestaat al sinds 2014 en mm -hmm. het klopt dat er heel veel nog onder het zand liggen, maar er zijn er ook genoeg te bezoeken. Ja, want jullie hebben die uh, begaanbaar gemaakt dan, kan ik het zo zeggen? Nou, er zijn in Nederland heel veel stichtingen die, uh, die dat werken voor ons doen. Uh, wij brengen het uh, bij elkaar tijdens Bunkerdag. Maar uh, het klopt dat uh, een groot deel uh, begaanbaar is gemaakt. Ja, ja, want we hebben het over... Nou ja, ongeveer zag ik in de, op de kaart staan... van de Waddeneilanden tot en met Zeeland aan toe... Hè, en allemaal langs de kust vanwege de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. De bunkers ja. die onderdeel waren van de Atlantikwal... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en daar zijn er nog een aantal van over. Nou ja, er zijn er ook die uh, er nog wel zijn... maar onder het zand liggen, zoals ik al zei. Maar die kunnen dus bezocht worden tijdens de Bunkerdag... Ja, ja, dat klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, tijdens bunkerdag zijn uh, uh, bijna 100 bunkers open: tussen uh, 10 uur s ochtends en 5 uur s middags. En uh, op alle locaties worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers. Sommige locaties zijn er historische voertuigen of acteurs. Uh, en bezoekers kunnen dan een, uh, een kaartje kopen. Met één kaartje kunnen ze bij alle locaties uh, naar binnen. Dus dat is uh, ook nog eens heel voordelig ontdekken op die dag. Ja, even voor de duidelijkheid. De kaartjes zijn niet van tevoren te krijgen. Je moet ze gewoon ter plekke kopen, hè? Dat klopt ja, inderdaad. Ja, en dan kan je de hele dag met dat kaartje doen. De hele dag ja, plezier ja, van. Ja. Nou zitten we in Zuid-Holland, dus we hebben Den Haag, Hoek van Holland. Daar zitten veel bunkers. Hè. Zullen we dat daar het even op richten? Ja, helemaal goed. Ja. Uh, ja, de bunkers in Hoek van Holland die ken ik zelf toevallig. Dat, dat zijn er heel veel geweest, maar ze zijn niet allemaal open, denk ik. Nee, ze zijn niet allemaal open, maar er zijn nog wel uh, ja, vijf hele mooie locaties uh, te bezoeken. Ja, en, en hoe kom je daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat je dan door de duinen loopt... en je dan ineens zo'n betonnen blok staan. Ja, de een is wel open, de ander niet misschien. Uh, hebben jullie routeaanwijzingen? Ja, we hebben een hele mooie website. Daarop mm -hmm. staan sowieso alle locaties die meedoen. Uh, daarop staat ook ons programmaboekje. Uh, en dan kun je precies zien welke locaties er dus allemaal tijdens Bunkerdag open zijn. Ja, en het Oranje Hotel, dat monument in Scheveningen, dat doet ook nog mee, hè? Ja, zeker. Ja, dat is van origine geen bunker, maar nee. herbergt wel hele belangrijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een hele mooie locatie. Ja, en als je daar bent, dat is vlakbij Scheveningen, of eigenlijk inschreveningen op Scheveningen moet je zeggen, uh, dan kun je ook door naar die bunkers. Maar is dat ver weg allemaal, of moet je met de fiets of met de auto? Wat is handig? Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel uh, locaties iemand op een dag wil uh, bezoeken. Mm -hmm. Vanaf het Oranje Hotel ben je makkelijk bij het Atlantic Wall Museum Den Haag. Die mm -hmm. hebben onder andere een locatie in Scheveningen, maar ook in Kijkduin. Ja, als je daarna nog lekker door wilt naar Hoek van Holland, dan ja. is het met de auto wel handig. Maar ja. kan ook op de fiets. Ja, ik zag ook nog een bunker staan waar je met moeite in kan komen. Laten uh, jullie daar toch ook uh, laten daar bezoekers toe? Ja, dat klopt. Dat is de bunker Erika. Die ligt ja, echt helemaal verscholen in de duinen. Daar kun je jaar rond ook niet in. De ingang is helemaal onder het zand. En tijdens Bunkerdag maken we hem speciaal voor één dag open. Mm -hmm. Maar dat is wel even klimmen om erin te kunnen. Ja, dat dus gaat... dat is ook wel weer heel spannend. Ja, dat is niet voor iedereen, denk ik, handig om dat te doen. Nee. Maar staat er, ik zag het boekje, staat er keurig bij of dat zinvol is om daar naartoe te gaan dan. Maar allerlei andere bunkers zijn het die dag geopend. Welke dag is het eigenlijk? Daar hebben we het nog niet over gehad, hè? Het is op zaterdag 30 mei. Kijk, dan uh, weten we daar weer voldoende over. Noem nog een keer die website waar mensen kunnen kijken waar ze de plekken kunnen vinden... en dan kunnen we het allemaal bezoeken. Op bunkerdag.nl kun je alle informatie vinden. Oké, okay, dan is het duidelijk en dan wensen we jullie een hele fijne Bunkerdag. Romy Fortuin, projectleider van De Bunkerdag. Op 30 mei kunt u daar allemaal terecht om verborgen verhalen te horen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Stay. Soft rock muziek. Jawel, van Steve Winwood aan het einde van deze aflevering van de late avond. Back in the high life again. En and voor Andrew Gold en and Stay. Fijn. Mooie muziek weer aan het einde van een mooie warme dag. Niet zo warm als de afgelopen week, maar het mocht er zijn. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf en dan weer met prachtige muziek en natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus er is... Alle reden om straks en morgenavond ook weer te luisteren. En te blijven hangen natuurlijk bij jouw lokale omroep. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. rusten. prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.